5 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. 60.000 doden door Syrische burgeroorlog, zegt de VN. Drie aanhoudingen voor treinbrand Breukelen en forse toename brandwonden Rotterdam. De Syrische burgeroorlog heeft meer dan 60.000 mensen het leven gekost. Dat meldt Navi Pillay, de hoge VN-commissaris voor de Mensenrechten. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten kwam pas geleden tot een dodental van 45.000. Een grondige analyse van de VN leert nu dat tussen maart 2011 en eind november 2012 bijna 60.000 doden zijn gevallen. En gezien het hoge dodental van de laatste weken ligt het werkelijk aantal doden inmiddels waarschijnlijk boven de 60.000, zei Pelé op een bijeenkomst in Genève. De Amerikaanse Gezondheidsdienst heeft voor het eerst in 50 jaar... een nieuw TBC-medicijn goedgekeurd. Het middel beda is actief tegen multiresistente tuberculose. De Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen hoopt dat het nieuwe medicijn... snel tegen een betaalbare prijs beschikbaar komt in de strijd tegen tuberculose. Volgens de internationale artsorganisatie... kunnen met beda betere en kortere medicijnkuren worden ontwikkeld. De huidige remedie tegen resistente tuberculose bestaat uit een langdurige kuur waarbij heftige bijwerkingen voorkomen. Islamitische landen, verenigd in de Organisatie voor Islamitische Samenwerking... hebben hun bevolking gevraagd de publicatie van een Franse strip over Mohammed te negeren. De organisatie, die in Saudi-Arabië is gevestigd... vindt dat moslims zich niet moeten laten provoceren... door de publicatie van de strip over het leven van de profeet Mohammed. Ook doet de organisatie een beroep op moslims in Frankrijk om juridische stappen te ondernemen tegen het satirische weekblad Charlie Hebdo dat de strip op de markt heeft gebracht. Charlie Hebdo publiceerde in 2011 cartoons over Mohammed en was daarna het doelwit van een aanslag. De politie heeft drie jongens aangehouden voor betrokkenheid bij de brand in een trein tussen Breukelen en Apeldoorn. De trein staat nu stil bij het Amsterdam Rijnkanaal tussen Apeldoorn en Loenersloot. De brand, die nu onder controle is, ontstond volgens de NS op het balkon of in de wc van een van de rijtuigen. Omdat er een knal is gehoord, onderzoekt de politie of de drie jongens vuurwerk hebben afgestoken in de trein. De reizigers zijn geëvacueerd en worden opgehaald door bussen. Door het incident is nu geen treinverkeer mogelijk tussen Utrecht en Amsterdam. In het brandwondencentrum van het Rotterdamse Maastadziekenhuis... zijn tijdens deze jaarwisseling vijf keer zoveel vuurwerkslachtoffers opgenomen als in voorgaande jaren. Gemiddeld komen er bij het brandwondencentrum twee vuurwerkslachtoffers. Dit keer waren dat al tien, vooral veel met brandwonden in het gezicht. Artsen hebben geen verklaring voor de toename van het aantal ernstige brandwonden in Rotterdam. De twee andere brandwondencentra, het Martini Ziekenhuis in Groningen... en het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk... melden geen opvallende stijging van het aantal vuurwerkslachtoffers. Ruim 1,9 miljoen huishoudens hebben nog geen kinderbijslag ontvangen. Volgens de Sociale Verzekeringsbank, die de betalingen verzorgt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 heeft het faillissement vlak voor de jaarwisseling aangevraagd. De pier was al een tijd lang niet meer rendabel. Volgens Van de Valk waren de onderhoudskosten niet meer op te brengen. Pogingen om hem te verkopen mislukten. De Scheveningse pier is ernstig in verval geraakt. In november besloot de gemeente Den Haag delen van de pier af te sluiten... omdat de veiligheid van bezoekers niet meer kon worden gegarandeerd. Op de pier zijn naast Van de Valk zelf ook andere ondernemers actief. Wat er met hen gaat gebeuren is niet duidelijk. Het weer vanavond trekt vanuit het westen regen over het land. Ook vannacht valt soms nog regen, maar in het westen wordt het langzaam wat droger. De temperatuur daalt vannacht nauwelijks. Morgen wordt een grijze dag, met zo nu en dan wat regen. Het wordt maximaal 10 na 11 graden. En ook de dagen daarna veel bewolking en soms wat regen. Het blijft voorlopig vrij zacht. Ik ben Thomas en astronaut zijn lijkt me het gaafste wat er is.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 Met Tim Overduik. 7 over 5, goedemiddag. Opnieuw in opspraak. Jorge Zorgieta, de vader van prinses Maxima. Nabestaande staande van vier mensen. die eind jaren 70 werkten bij het Nationale Instituut voor Landbouw in Argentinië. hebben een aanklacht ingediend bij de Argentijnse onderzoeksrechter. Zorgieta, destijds verantwoordelijk voor dat instituut. zou betrokken zijn geweest bij de verdwijning van deze vier medewerkers. Voor de feiten van de laatste ontwikkelingen vanuit Argentinië naar onze correspondent, Mark Bessens. Mark, belangrijk om niet op de situatie vooruit te lopen... want de vraag is natuurlijk, komt er ook daadwerkelijk een gerechtelijk onderzoek? Nou ja, zover is het in ieder geval nog lang niet. Uh, de aanklacht die die nabestaanden hebben ingediend... die moet uh, eerst worden geëvalueerd, er moet worden gekeken... of er wel genoeg bewijs is om een echte rechtszaak te gaan beginnen. Nou, dat duurt nog wel eventjes... En het is ook niet de eerste keer dat nabestaanden proberen om Sollieta voor een rechter te krijgen. Het is eerder nog nooit gelukt omdat er geen bewijs was. Dat er in ieder geval niet voldoende bewijs was dat hij betrokken was bij misdaden van de Gunta. Um, en uh, nou, twee zonen van een van de mensen die is vermist, die ook nu weer wordt genoemd, Marta Sierra. Um, die probeerden het een paar jaar geleden ook al en dat dus lukte toen ook. Nou, Kortom, er moet wel echt een nieuw bewijs opduiken, willen het ditmaal wel. Om, sorry, voor de rechter te krijgen. En dat nieuwe bewijs, daarover is nog niks verschenen in de Argentijnse media... waar dit bericht vanmorgen als eerste naar buiten kwam? Mark, ben je er nog? Ja, hallo, hoor je me nog? Ja, Mark Bessens, we, we, we hadden even het kwijt. Er kwijt. We hadden het over dat nieuwe bewijs, maar daar is niets over naar buiten gekomen? Nee, over dat nieuwe bewijs weten we eigenlijk nog helemaal niks. De, uh... Uh, in de aanklacht zou het gaan om nieuwe verklaringen, uh, maar wat daar dan precies gezegd is en of er nog een, een, een soort groot nieuw feit is, dat is gewoon nog helemaal niet duidelijk. Dat uh, moet nog bekend worden. Want we hebben het dus over de jaren 70, uh... hè? We hebben het over de jaren 70. Kun je, kun je even teruggaan naar die tijd? Kun je iets over de situatie van toen beschrijven? Ja, je moet je voorstellen, de, de militairen die hebben in 1976 uh, uh, zijn die aan de macht gekomen. En zijn eigenlijk vrijwel meteen begonnen met het oppakken van tegenstanders. Uh, ze martelden die tegenstanders, vermoorden die, uh, lieten mensen verdwijnen. Nou, en dat gebeurde dus ook op het ministerie van Landbouw. Uh, voor de staatsgreep uh, werkten daar zo ongeveer 5000 mensen. Bijna 800 daarvan werden gezien als tegenstanders van het regime en zijn ontslagen. En nog veel erger, uh, er, zijn dus ook, er zijn dus ook mensen verdwenen, zeker vier mensen... Uh, in deze aanklacht gaat het om twee mannen en twee vrouwen, waarvan er één zwanger was. En dat gebeurde allemaal zo min of meer in de tijd dat Sorayeta onder minister van Landbouw was en later minister. En dan vraag je je af, 35 jaar later, waarom komt die aanklacht nu pas? Ja, de eerste jaren na de dictatuur uh, ja, het zijn gewoon veel militairen ontsnapte aanberechtingen. Het was uh, toen nog allemaal uh, te moeilijk. Dat kwam pas veel later. Um, en eigenlijk de laatste tijd worden ook steeds vaker burgers aangeklaagd. Hè? Dus mensen die niet als militair hebben meegedaan met die groente, maar als burger. Mensen die openbare functies bekleden. Mensen dus zoals Jorge Soregieta. Nou ja, uh, kennelijk zijn er nu dus genoeg nieuwe verklaringen. En volgens de advocaat is er dus ook nieuw bewijs opgedoken om het, dit, uh, keer, um het nog een keer te proberen. Mark Bessems, dank je vanuit Zuid-Amerika. Hier in de studio Alejandra Slutsky. Goedemiddag. Hallo. Al jarenlang probeert u de vader van Maxima Sorgieta in Nederland vervolgd te krijgen. De reden daarvan, uw vader verdween in 1977. Inderdaad, destijds was Soragieta minister van Landbouw... in het regime. U was nog in Argentinië afgelopen maand voor deze ja. kwestie. Als u het nieuws van ja. vandaag kijkt, nieuw bewijsmateriaal. Kunt u daar licht op verwerpen? Ja, die is er. Die is er gewoon. En... Het staat natuurlijk niet in de krant omdat de aanklacht net ingediend is. Als u en, zegt het is er, wat is het bewijs dan volgens u? Het bewijs is dat binnen het ministerie uh, met opdracht van bovenaf uh, de lijsten... Ik bedoel, mensen worden niet zomaar opgepakt. Mil Militairen weten niet wie ze moeten pakken. Welke vakbondslid, welke uh, studentenleider of wat dan ook. Welke leider binnen de INTA van de, de afdeling van het land, ministerie van Landbouw. Die namen werden opgeleverd van bovenaf opdracht gegeven om die lijsten met name... Op te stellen. Van bovenaf werd gevraagd wie eh, moeten ze moeten oppakken. En die werden doorgegeven, bijvoorbeeld. Er is bewijs dat uh, mensen ontvoerd zijn. En terwijl ze gemarteld werden en uh, op de peenbank uh, lagen, kwam de personeelschef hun ontslaan of hun handtekening vragen. of hun achterstalig salaris betalen in de, in de foltercentrum. Uh, nou ja, dat soort uh, dingen. En, uh... Maar dat zijn algemene verhalen die we kennen. In hoeverre vind je nee, specifiek dat er bewijs is die ook een bewijs rol van Sorrieta aangeeft? Het is bewijs aangeeft. dat uh, mensen die daaraan mee moesten doen, leninggevende, zeggen... er werd meegevraagd van bovenaf en boven is uh, om dit te doen. Want u bent in Argentinië geweest. In hoeverre bent u betrokken geweest bij de aanklacht die nu bij de Argentijnse onderzoeksrechter is ingediend? Nou ja, ik, ben in, ik was in Argentinië om andere zaken. Hè? Mijn vader uh, de zaak, een documentaire opnemen en andere dingen. En um, ik heb al jaren contact met, uh, met Rodolfo Jansson... de advocaat die dit al jaren aan het voorbereiden is... met de nabestaanden waar hij het net over had. En uh, het is niet zo dat het al veel eerder geprobeerd is. Het is één keer eerder geprobeerd... en toen op politieke redenen inderdaad uh, afgewezen. Uh, de tijd is veranderd. Je ziet nu... Uh, vijf mensen om Sorieta die uh, aangeklaagd zijn, schuldig zijn bevonden. of onderweg naar schuldig bevonden zijn. van zware uh, misdaden tegen de mensheid. en die, dat die mensen aangeklaagd worden, zoals we nu uh, Blankeren, dat is zo'n groot, groot bezitter. Privévriend van uh, Sorrieta. Uh, meneer Alman, ook staatssecretaris, ook privévriend van Sorrieta. Waarmee u aangeeft dat het net zich lijkt te sluiten. Maar dat brengt me nog net... toch weer bij de vraag: van in hoeverre weet u dat er concreet bewijsmateriaal bestaat wat aangeeft wat de rol van Sorrieta is geweest? Nou, ik geef u aan: er is bewezen dat hij als leninggevende opdracht gaf en wist wat er gebeurde binnen zijn ministerie. Dat, dat wordt als een van bewijzen gezien. Ik bedoel, zijn verklaringen van de leidinggevende... van de mensen die, dat, uh, die daaraan mee moesten doen. En dan zegt onze correspondent zojuist dat het nog maar uh, te bezien valt... of inderdaad ook een onderzoek uh, wordt gestart door een onderzoeksrechter. Wat, de, wat verwacht u er op basis van uw ervaringen tot nu toe? De onderzoeksrechter moet inderdaad nog zeggen... ja, we gaan het doen of niet, we gaan het niet doen. Maar wat ik verwacht is dat de recht spreekt. En uh, de tijden zijn echt veranderd in Argentinië. Dat valt. Dat Aleman valt, dat Martínez de Oost valt, dat Fidela valt nog een keer. Dat Torres Tolosa nog een burger nu valt. betekent dat de rechterlijke macht toe is aan dit soort mensen te berechten. En ik verwacht dat het onderzoek uh, doorgaat. Krijgt u veel steun op dit moment in Argentinië ook voor wat we best een volhardende strijd kunnen noemen? Nou, ik steun hun. Het is andersom. Het is niet uh, mijn strijd. Het is de strijd van ons allen voor rechtvaardigheid. En uh, toen ik in Argentinië was, was ik echt. Uh, ontzettend aangenaam verrast over het effect wat het heeft... wat we hier gedaan hebben in Argentinië. Uh, uh, ik, ik was bij de ESMA-rechtszaak, uh, waar uh, de piloot terecht stond. Ik was, daar met, ja, ik was daar met familieleden, kennissen van mij, uh, nabestanden. Ik kom buiten en daar hoor ik gewoon spreken, zie ik niet eens ken. Hoor ik vertellen dat Sorrieta en de Sociedad Rural, dus de landbouwvereniging dat Blakkeer, een intieme vriend van Sorieta... medeschuldig zijn en voor de rechten moeten komen... en hun verhaal moeten doen... en zich eindelijk moeten verantwoorden voor waar ze aan meegewerkt hebben. Want hebben we hebben natuurlijk ook vooral over Sorieta... vanwege eh, dat hij de vader is van prinses Maxima. En in hoeverre is het voor u belangrijk, als u kijkt naar de situatie met uw vader... dat inderdaad Sorieta wordt aangepakt? Kijk, als u het mij vraagt... het gaat mij niet om de Sorieta. Het gaat me om dus mensen over de wereld die aan zulke grubbelijke dingen meewerken. En deze man heeft het lef om uh, straffeloos hier in alle rijkdom... in ons land te, te verschijnen en te doen alsof hij gewoon mee wegkomt. En als burger, Nederlands en Argentijnse, wil ik dat van niemand niet. Van Sorieta niet, van Martinez jorn niet, van Netanyahu niet. Van welke misdadiger ook, ik wens ze niet in mijn land zo rond te lopen. Hoe oud zou uw vader zijn geweest? Nu... Nee? Um, 74. 74, sorry, het is 85. Ja. Hij heeft nog nooit spijt beduigd. Nog niet één woord. Niet één woord. Wat dat dat zou uitmaken, denk ik. De aangelegde giften ligt er, de vervolging. Daar moeten we nog een uh, uitspraak over krijgen. Het nieuws ligt in ieder geval Argentinië, ook hier. Ja. Alejandra Slutsky. Ik dank u hartelijk voor uw komst. Graag gedaan. Straks gaan we luisteren naar de eerste mensen die zich met oud en nieuw misdroegen. Want die stonden vandaag voor de snelrechter. Het is rustig op de weg, ook op het spoor. Behalve nog steeds op dat traject Utrecht-Schiphol vanwege een treinbrandje eerder vanmiddag. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. Flinke dip in de autobranche. In 2012 daalde de autoverkoop in ons land met bijna 10%. Toch zitten brancheorganisaties RAI en BOVAG niet in zak en as... hoewel ze ervan uitgaan dat de daling dit jaar doorzet. Harald Bresser van de RAI legt uit waar die daling vandaan komt. 2011 was echt een topjaar. Dus eh, als je rond de 500.000 uitkomt... dan zit je heel mooi op een langjarig gemiddelde. Goed, u zegt 2011 was zo goed, 2012 moest wel naar beneden gaan. Dat kon bijna niet anders. Aan de andere kant, het is natuurlijk ook gewoon crisis. Het is crisis, dat is absoluut waar. En dat zie je vooral in de soorten auto's die verkocht worden. Er worden kleinere auto's verkocht met lagere prijzen. En wat heel erg duidelijk is, is dat de fiscale wetgeving bepaalt wat er gekocht wordt. En de dealers hebben het moeilijk, want kleinere auto's leveren minder op. En bovendien hebben ze steeds minder onderhoud nodig, die moderne auto's. Dus de werkplaatsen lopen ook langzamer, zeker leger. Dat klopt, dat is helemaal correct. Kleinere auto's, modernere auto's, minder onderhoud nodig. En daarmee leeglopende werkplaatsen. Het wekt ook de indruk dat dat een trend is die niet te keren is. Hè? Dus... Waar het met de verkoop van de auto's misschien nog wel redelijk goed gaat... zul je merken dat dealerbedrijven garages het lastiger hebben... het zwaarder gaan krijgen. Ja, je ziet de dealerrendementen dalen de afgelopen periode. En ik geloof dat het vierde kwartaal van 2012 een, een all-time low was. Zien we ergens in de cijfers al echt tekenen van economische crisis? Dat mensen zuinig zijn, overal op letten? Ja, dat zie je met name in de leasemarkt. Mensen kijken gewoon naar betaal ik wel of geen BPM... Uh, betaal ik wel of geen motorrijtuigenbelasting. En dat bepaalt wat voor een auto ze kopen. Het is niet meer zo heel erg interessant om te kijken... of je die auto nou echt heel leuk en mooi vindt. Maar wat kost die in mijn portemonnee? En dat is natuurlijk wel een gevolg van de crisis. Dat was vroeger niet zo, hè? Absoluut niet. Auto van de zaak, status. Is niet meer zo. In de cijfers kun je lezen dat Kia een heel goed jaar heeft. De grootste stijger. De grootste daling zit bij Fiat. Maar als je verder kijkt, dan de cijfers valt vooral op... dat de verkoop ontzettend grillig is. Enorme pieken, enorme dalen. Er is iemand in Den Haag... Die aan een knop draait. Hè? Ja, staatssecretaris Wekers tijd aan knoppen. En door dat draaien heeft hij ervoor gezorgd dat in de maand juni van afgelopen jaar... er een enorme piek in de verkopen was. Omdat mensen nog allemaal een wat goedkopere auto wilden kopen. Dat heeft alles te maken met CO2-uitstoot. Een term die we drie, vier jaar geleden nog volkomen oninteressant vonden. Maar die op dit moment bepaalt of een auto flopt of scoort. Hè? Helemaal waar. 1 gram meer of minder CO2 kan uh, een verkoopboost geven of een enorme uh, verkoopdaling. Is dat nog wenselijk of is het doorgeslagen? Het, het begint wel een beetje te lijken op doorslaan. Ja, want u vertegenwoordigt als branche natuurlijk alle merken. Ik kan me goed voorstellen dat het ene merk hier dolblij mee is. Denk aan Renault en het mega succes van de Megane dit jaar. Maar andere merken hebben vooral last. Klopt. Het is die hele starheid van de grenzen in uh, met name de bijtelling. Hè. Een grammetje meer of een grammetje minder maakt een verkoopsucces. En daar hebben, uh, heeft iedereen last van. Dus daar moet je eens goed naar kijken. Wekers heeft het ook aangekondigd dat hij in het eerste kwartaal van 2013 gaat kijken naar de autobelasting. En te kijken wat de effecten zijn van zijn beleid tot nu toe op de verkopen. 2013. We zijn allemaal hartstikke somber. En de autobranche? Wij zijn... Uh, nou, niet hartstikke sommer. We zijn iets somberder dan voor het, voor het afgelopen jaar. Wij voorspellen 480.000 verkochte auto's. Daarvan wordt ons door vele mensen verteld dat dat aan de hoge kant is. De tekenen zijn niet echt heel erg positief. Zei Harald Bresser van de Raai vereniging de belangenorganisatie van auto-importeurs in ons land... in een bijdrage van Louis Dekker. Nieuw heeft geluid uit de jaren 80. Paul King was de leadsanger van de gelijknamige band King met Love. And P -p -p Pride, zo heet dat dan in Hereveen Wordt geschaatst, uh, 15 rondjes voor de vrouwen. De wereldbekerwedstrijd, het Nederlands kampioenschap. Een massasprints. Pardon, voor vrouwen. Ja. Sebastian. Inderdaad, de massastart. Het eerste Nederlands kampioenschap ooit is uh, vertrokken bij de vrouwen. Het zijn eigenlijk vooral marathonrijdsters dus die meedoen. Maar wel hele goede marathon dames. Mariska Huisman bijvoorbeeld. Die uh, rijdt uh, reed zojuist bij het uh, begin van de wedstrijd, de eerste ronde, zo'n beetje op kop. Riks Meijer is er ook bij. Dat is de dame die uh, op tweede kerstdag in Utrecht de Nederlandse titel won. Of eigenlijk een beetje in haar uh, schoot kreeg geworpen. Want de eigenlijke winnares, Lisanna Soumanta, ging op de streep onderuit. En werd door de jury uh, gedeclasseerd. Omdat je niet vallend over de streep mag komen. Zij werd teruggezet naar de derde positie. Er was een hoop discussie over. En diezelfde Lisanna Soumanta, die dat dus overkwam, doet trouwens vandaag ook mee. Dus krijgt. De komende, uh, nou, 15 minuten ongeveer. De kans om revanche te nemen voor dat Nederlands kampioenschap marathon. Om uh, hier de eerste Nederlands kampioen eventueel te worden op de massastart. Uh, de vrouwen rijden nog bij elkaar in de eerste rondjes. Siemariska zie Mariska Huisman in tweede positie zitten. De Nederlands kampioen Riks Meijer zit in de vierde plaats ongeveer. Het is een groep van zo'n 25 vrouwen die zich op gaat maken... voor de eerste tussensprint van dit NK massastart voor de vrouwen. Om een kwartiertje gaat het duren, we komen ze... Weer bij terug, Sebastian Timmerman in Herenveen. De politie van Meppel heeft een man van 22 jaar aangehouden in verband met een moord in 2009. Het DNA van de man komt overeen met het DNA dat vier jaar geleden is gevonden op het levenloze lichaam van een 88-jarige vrouw in een verzorgingshuis in Meppel. Officier van justitie Gerben Wilbrink vertelt hoe de politie de man uiteindelijk op het spoor kwam. In september vorig jaar veroordeelde de politierechter in Assen voor een mishandeling van twee politieagenten. Het is tegenwoordig zo dat je dan verplicht je DNA moet afstaan als je voor zo'n feit wordt veroordeeld. Dat materiaal is opgestuurd naar het NFI en daar bleek een match. In december heeft het uh, Openbaar Ministerie daar bericht over gehad en vanmorgen is deze man aangehouden. Want toen die mevrouw vermoord werd, dat was nogal een spraakmakende moord in een uh, verzorgingshuis, uh, toen is er al meteen uh, DNA gevonden? Ja, de forensische opsporing van de politie heeft toen uitvoerig sporenonderzoek gedaan. heeft ook een uh, DNA-profiel vastgesteld. Toen is er al in de databank gekeken of dat profiel voorkwam. Dat bleek niet zo te zijn. Daarna is er nog een heel groot bevolkingsonderzoek geweest op basis van vrijwilligheid. 349 mannen zijn toen gevraagd om mee te doen. Uiteindelijk is deze man daar ook voor uitgenodigd destijds. heeft toen niet meegewerkt. Maar nu is hij dus uh, wel aangehouden omdat zijn DNA wel in de databank is beland omdat hij is veroordeeld. Hoe kwam hij bij die uh, genodigde terecht dan? Is het een bekende of is het gewoon iemand die in de buurt woont? Ja, destijds is een selectie gemaakt op basis van heel veel criteria. Um, jonge mannen die in de buurt wonen, jonge mannen die misschien op sportschoenen lopen. Mensen die daar in de buurt gebeld hebben met een gsm. Wat je kunt zien aan de aan, aan aanstraling van palen of die daar gepind hebben bij een bank. Of op basis daarvan zijn die 349 mannen geselecteerd. Burgemeester Westmaas van Meppel. Wat denkt u als u dit hoort met dit resultaat? Nou, dat geeft in Meppel uh, heel veel opluchting. De mensen die zorg verlenen in het zorgcentrum, de medewerkers, ik denk dat die bijzonder opgelucht zijn als ze horen en lezen dat er een mogelijke dader is aangehouden. Ja, dat snap ik, want zoiets legt druk op zo'n zorgcentrum. Het is nogal ongewoon natuurlijk om in een zorgcentrum een dergelijke misdaad te hebben. Nou, Dat was natuurlijk ook het uitzonderlijke in deze zaak, dat er in een zorgcentrum waar ouderen zich eigenlijk gewoon veilig wanen en mogen wanen, dat er zo'n uh, moord kan plaatsvinden. En dat heeft natuurlijk enorm veel uh, impact gehad... op uh, de overige inwoners uh, van, uh, van het zorgcentrum... maar ook op de overige inwoners van Meppel. En we hebben er alles aan gedaan. en We hebben van het begin af aan ook gezegd... we gaan er alles aan doen om deze moord opgelost te krijgen. En het is uh, schitterend. Zo mag ik het eigenlijk wel zeggen... dat uh, vandaag door alle inspanning van politie, justitie... Uh, er uiteindelijk een verdachte is aangehouden. Ja, maar we zijn er nog niet, want met alleen een DNA-match uh, ben je er niet bij de rechter. Het is daarom ook een hele goede start van het onderzoek. De aanhouding van deze verdachte, de een huiszoeking, bij, bij hem plaatsgevonden. Daar zijn ook spullen in beslag genomen, die worden ook nader in onderzoek genomen. En de politie gaat natuurlijk nu uitgebreid in verhoor met deze meneer... om te kijken wat zijn handel en wandel is geweest rondop de datum van de moord op mevrouw. Maar het is dus een heel goed begin, maar we zijn er inderdaad nog niet. Er moet nog heel veel gebeuren. Het was al met al heel erg wonderlijk uh, in een zorgcentrum overvallen worden... Uh, vastgebonden worden. Het was een, een zwaar misdrijf. Heeft hij iets gezegd over zijn motief? Want het ligt toch niet voor de hand om in een zorgcentrum in te gaan breken... Als dit inderdaad de juiste verdachte is, is natuurlijk ook een van de vragen... wat is het motief van, van hem geweest? Daar zal de recherche ook uitvoerig met hem over spreken. Maar we zijn nu op de eerste dag van de aanhouding... dus daar is op dit moment nog niks over bekend. Aldus officier van Justitie Gerben Wilbrink in gesprek met Trudy van Rijswijk. We gaan even heel snel naar Heerenveen... want de vrouwen rijden 15 rondjes. Is er een tussenstand, Sebastian? Tussenstand is dat Karin Kleibeuker op dit moment aan de leiding rijdt... heeft een meter of tien voorsprong... Op drie achtervolgende vrouwen. Die proberen in de buurt te komen bij Kleibeuken. Die we nog kennen uit het verleden als lange baanrijdster. Reet de Olympische vijf kilometer in Turijn. Maar dat uh, werd een grote teleurstelling voor haar. Maar heeft uh, sinds hij is overgestapt naar uh, de marathons. wel de lange adem weer goed gevonden. En heeft de voorsprong van een meter of tien op een groepje met onder andere Danielle Bekkering erbij. Dat groepje wordt nu teruggepakt door het pelotonnetje. En Karin Kleibeuker rijdt nog altijd op kop. met nog zo'n 400 te gaan hier in Ereveen. Straks de uitslag na de ster en de hoofdpunten van het nieuws. Ik ben Juliette, ik ben zes jaar. en ik wil graag prinses zijn. Juliette heeft leukemie.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 De Syrische burgeroorlog heeft meer dan 60.000 mensen het leven gekost. Dat meldt Navi Pillay, de hoge VN-commissaris voor de Mensenrechten. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten... kwam pas geleden tot een dodental van 45.000. Maar dat zijn er volgens de VN dus veel meer. De totale schade voor particulieren door de jaarwisseling... komt uit op ongeveer 10 miljoen euro. dus de eerste schatting van het verbond van verzekeraars... van de schade aan auto's, inboedels en huizen. De verzekeraars noemen het schadebedrag redelijk normaal... in vergelijking met de andere jaren. De politie heeft drie jongens aangehouden... voor betrokkenheid bij de brand in een trein tussen Breukelen en Apkoude. De politie onderzoekt of ze vuurwerk hebben afgestoken. De brand in de trein brak vanmiddag uit... en hierdoor rijden al de hele middag geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. En de Amerikaanse Gezondheidsdienst heeft voor het eerst in 50 jaar... een nieuw TBC-medicijn goedgekeurd. Het middel bedakiline is actief tegen multiresistente tuberculose. De hulporganisatie Artsen zonder Grenzen hoopt dat het nieuwe medicijn... snel tegen een betaalbare prijs beschikbaar komt in de strijd tegen het TBC. Dat waren de hoofdpunten. Het weer. Met riem Hiemsta. De bewolking neemt toe en vanuit het westen nadert een regengebied. En vanavond breidt de regen zich geleidelijk over het land uit. Vannacht is het bewolkt. Zo nu dan valt er regen of motregen. En de temperatuur zakt naar 5 tot 7 graden. Morgen begint de dag bewolkt en druilerig. Het regengebied blijft wat hangen boven het zuiden en zuidoosten van het land. Daar blijft het de hele middag dus regenachtig. In de noordelijke helft van het land is het morgenmiddag meest droog. Het is morgen erg zacht met een maximumtemperatuur van 9 tot 11 graden. De wind waait morgen uit west tot zuidwest is matig, windkracht 3 of 4. En aan zee en op het ijzermeer vrij krachtig, windkracht 5. Namorgen knapt het op. Vrijdagochtend kan het nog een beetje regenen, maar overdag is het droog. Zaterdag en zondag is het ook droog, alleen zondagmiddag of avond nadert een nieuw regengebied. Het is de hele periode zacht met zo'n 10 graden. Twee over half zes. Goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We hebben goed nieuws uit Spanje. Het bericht, de rente op tienjarige Spaanse leningen... is naar het laagste pijl gezakt sinds maart vorig jaar. Een half jaar geleden stond de rente op die staatspapieren... nog op een recordhoogte van 7,5 procent. Maar na de zomer daalde die gestaag. En nu staat de teller op net iets boven de 5 procent. Even Wiesink van de Economie Redactie. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik lees het allemaal wel keurig voor, maar wat betekent dat eigenlijk... Dat betekent dat die paniek om de euro echt wel is aan het wegzakken. En het is ook heel erg goed nieuws voor de Spaanse schatkist. Want uh, Spanje kan op dit moment uh, veel goedkoper lenen... Een paar maanden geleden dachten we nog dat Spanje absoluut noodhulp had uit Europa. Dat er geen dag voorbij kon gaan. Of zeiden morgen gaan ze noodhulp vragen. Nou, nu hoor je daar echt niemand meer over. Uh, je ziet ook in heel Europa dat de beurzen aan het stijgen zijn. Uh, Griekenland meldde vandaag zelfs dat ze een primair begrotingsoverschot hebben. Dat is voor het eerst dat ze, als je de rentebetalingen buiten beschouwing haalt... dat ze meer uh, geld binnenkrijgen dan dat eruit gaat. Dus dat is toch allemaal wat positieve nieuws in Europa. Goed begin van... Ja, maar dan gaan we toch even terug naar Spanje, met name naar die renteverlaging. Ja. Want wat ik daar eigenlijk wil weten, heeft dat ook zo'n weerslag op de reële economie? Nou, dat is helaas niet zo. Uh, ja, je ziet dat eigenlijk ook niet alleen in Spanje, maar in heel Zuid-Europa. Uh, dat de economie gewoon echt met de dag slechter gaat. Als je naar Spanje kijkt, die melden vandaag bijvoorbeeld dat de autoverkopen met 13,5% omlaag zijn gegaan vorig jaar. Betekent dat ze op het niveau zitten van 26 jaar geleden. Dus echt een enorme klap in die economie. Uh, in Griekenland zie je hetzelfde gebeuren. Bezuinigingsmaatregelen zijn gisteren ingegaan. Lonen, uh, pensioenen met 5 tot 25 procent omlaag gegaan. lonen omlaag gegaan. Al die mensen hebben dus minder te besteden. En dat krijgt nog allemaal zijn weerslag. Dus die bezuinigingen die zijn fantastisch voor de schatkist. Het gaat elke keer beter. Maar de mensen zelf die voelen dat nog uh, elke dag uh, erger. En als je dan verderop kijkt in het jaar... mag je dan wel voorzichtig gaan zeggen dat Spanje toch wel uit die dub zal gaan komen? Of is het echt een tijdelijke opleving? Uh, ja, de minister van Economische Zaken zegt wel... dat uh, de werkloosheid wel gaat afnemen aan het eind van het jaar... maar garanties zijn er niet. Kijk, het probleem in Spanje is natuurlijk die uh, bubbel geweest op de huizenmarkt. Je ziet dat de huizenprijzen nog steeds aan het dalen zijn. De banken zijn in Spanje gered door Europa... maar de problemen zijn gewoon nog niet opgelost. Ik denk dat uh, de aandacht van de beleggers op dit moment nog erg uh, naar Amerika is gegaan. De begrotingsproblemen daar, maar er hoeft maar iets te gebeuren in Europa... of die zeewerkers... Uh, de rond de euro uh, neemt weer toe. Het probleem is gewoon nog niet opgelost. Morgen weer, misschien wel een heel ander verhaal. Even je weet het niet. Dank je wel. <laughs> de rechter in Den Haag heeft veel lagere straffen gegeven. in de eerste supersnel rechtszaken. dan het Openbaar Ministerie had geëist. Verslag even Mark Hamer, was in de rechtbank. De kruiddampen op straat zijn nog maar net opgetrokken. En nu al moesten vier verdachten zich bij de rechtbank van Den Haag verantwoorden. voor wat ze hadden gedaan. Nog geen twee dagen geleden. Goedemiddag. Gaat u zitten. Het OM telt er zwaar aan dat de strafbare feiten zijn begaan tijdens de jaarwisseling. De officier van justitie vanmiddag tijdens een van de zaken. We vinden dat, dat, dat oud en nieuw voor iedereen een gezellig feest moet zijn. En dat het ook een nacht moet zijn waarin iedereen gewoon eh, ongestoord en ongeavond weer naar huis kan gaan. En waarin hulpverleners hun werk kunnen doen. En waarin geen geweld wordt gepleegd tegen wie dan ook. Dus daarom wordt er. Zwaarder door het openbaar ministerie geëist als het gaat om feiten die rond Oud en Nieuw gepleegd zijn. Hoge eisen dus. Tegen iemand die notabene in het dagelijks leven zelfbeveiliger is bij het ministerie van Algemene Zaken... maar die in de vroege ochtend van het nieuwe jaar een agent een klap gaf... eiste het OM acht weken cel, waarvan twee voorwaardelijk. De rechter gaf hem uiteindelijk 40 uur werkstraf. Nee, dat het met Oud en Nieuw is gebeurd mag geen rol spelen... Zo stelde de rechter duidelijk. Dan gaat de officier van justitie de hoogte van haar eis vorm, uh, motiveren door te verwijzen naar de oude en nieuwe. Nacht. En natuurlijk, uh, de oude nieuwecht is een bijzondere nacht, want er zijn er veel meer mensen dan gebruikelijk op straat. Maar het is en het blijft uh, een, een nacht als uh, donker als alle andere. En uitgaansgeweld uh, Op zaterdag of op oudejaarsdag maakt mij niet zo heel veel uit. De beveiliger kreeg mede geen Zijlstra van de rechter, omdat hij dan zijn baan zou kwijtraken. Zijn advocaat was tevreden met de uitspraak. En vindt dat het OM moet stoppen om oud en nieuw aan te dragen als verzwarende omstandigheid. De poging van het openbaar ministerie om hier niet alleen de hulpverlener apart neer te zetten als iemand die extra bescherming hoeft. Maar ook nog eens een keer de omstandigheid, het nieuwjaarfeest, om dat als een soort dubbele strafmaatverhoging te krijgen. Dat gaat gewoon niet lukken, zo zit de wereld niet in elkaar. En het openbaar ministerie moet er misschien ook wel van afzien, want ja, ze vangen toch bot. En dat is niet voor het eerst dat dat gebeurt. Dat is vorig verleden jaar ook al geweest. Dit jaar zien we het weer hetzelfde beeld terugkomen. Ik denk dat het best wel terecht is dat men extra bescherming wil voor hulpverleners. Maar niet met dit soort extreme eisen. Ze moeten hiermee stoppen. Als het aan mij ligt, ja. Het OM is dat vooralsnog niet van plan. Persofficier Richard Youssef Jamil. Ja, in Nederland zijn rechters uh, onafhankelijk. Het Openbaar Ministerie heeft een andere uh, mening, een ander oordeel over dit soort feiten. En het Openbaar Ministerie zal dit soort forse straffen blijven eisen. De rechter zegt eigenlijk steeds, ja, oud en nieuw, de nacht is een nacht als elke andere. Moet het Openbaar Ministerie daar niet in meegaan gewoon? Het Openbaar Ministerie heeft gezegd wat het heeft gezegd. Het moet een feest zijn, oud en nieuw. En het wordt niet getolereerd als er strafbare feiten worden gepleegd. Als er geweld wordt gepleegd tegen mensen met een publieke taak. Onacceptabel. Is dit toch niet een reden om er nog eens naar te kijken? Het OM ziet geen reden om het beleid wat dat betreft te wijzigen. Dus volgend jaar weer? Dat zullen we volgend jaar weer zien wat er gebeurt. De veroordeelden hebben allemaal gezegd de straf te aanvaarden. Het OM wil alle snel rechtszaken deze week afwachten en beslist dan of ze in hoger beroep gaat.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 Jonathan Jeremiah met Heart of Stone. Een nummer was in de debutalbum A Solitary Man. Dat is ook bijna twee jaar oud. We gaan naar Heerenveen, want Sebastian Timmerman uh, dat NK massasprint voor vrouwen moet volgens mij wel zijn afgelopen. Dat is inderdaad afgelopen en de eerste Nederlands kampioen op de massastart is uh, Irene Schouten geworden. En ik denk dat de KNSB er wel erg blij mee is, want dit is dus een onderdeel waarin uh, lange baners de marathonrijders moeten ontmoeten. Nou, Irene Schouten is iemand die uh, multidisciplinair inzetbaar is, om het zomaar even te noemen. Inline skaten, marathonschaatsen en lange baan, ze kan het allemaal. En zij wint dus de eerste titel bij het NK massastart voor vrouwen 2. Tweede wordt Mariska Huisman en derde Carla Zielman. De mannen staan klaar. Topfavorieten daar. De Nederlands kampioen marathon Ingmar Berga. En zijn ploeggenoot Arjan Stroetega. En weer een andere ploeggenoot van hen is Bob de Jong. Die doet ook mee. Straks gaan we proberen het Duitse geheim van de economie te ontrafelen. Dat gaan we doen met Aardjan de Geus. Het verkeer, het is en blijft rustig vandaag. Deze vakantietijd, niks aan de hand op de weg en op het spoor... zijn er alleen vertragingen tussen Utrecht en Amsterdam... vanwege dat treinbrandje van vanmiddag... tussen Eindhoven en Venlo en Venlo Nijmegen. Dit is het NOS Radio Nieuwsjournaal journaal met Tim Moverdijk. Het gaat goed met de Duitse economie. Duitsland is bijna het enige euroland dat zich redelijk staande weet te houden. Belangrijk lichtpunt is de arbeidsmarkt. Steeds meer mensen werken en daardoor wordt er geld gespendeerd. En dat is goed voor de economie. Probleempje? Het wordt steeds moeilijker om goed personeel te vinden. Mijn naam is Felix Seidler en ik ben F&B-management trainee in Hotel Adlon Kempinski, Berlin. Wat zijn dat precies? Wat maken ze? Ik ben op een een sozusagen van het hotel Felix Seikler is in opleiding, maar op hoog niveau. Hij doorloopt in een jaar tijd de bars en de restaurants van het chicste hotel van Berlijn, het Adlon. Het als doel om directeur van de drank en voedselafdeling te worden. ik had al waar ik heen wilde, maar in principe was van aanvang aan klaar dat ik, ik had andere aanbiedingen zegt hij, maar ik wist meteen dat ik naar het Adlon wilde. Het is zo'n legendarische plek. Dat klopt natuurlijk. Hier beneden wordt nu bijvoorbeeld net het diner voorbereid. De sausen staan te pruttelen. Er is nog een aparte keuken voor het à la carte restaurant. Jawel, twee sterren van meneer Michelin. En dan zijn er nog bars, lobby's en vergaderzalen waar ook eten en drinken voor moeten worden gemaakt. Ja, dus dat is het Hotel Aden Kempinski is. Een hotel welches direct aan Pariser Platz ligt. Aan... Het hotel staat midden in het centrum. Direct voor de Brandenburger Tor. Je wordt begroet door een hele batterij portiers. En daarna ondergedompeld in luxe zonder prijs. Mensen die hier komen, die kijken niet naar de prijs. Lisa Brouwer die werkt al zeven jaar in Duitsland voor de hotelketen Kempinski, waar het Adlon bij hoort. Ze is nu chef opleidingen en kwaliteit hier... En die Felix, is dat nou een bijzonder geval? Heb je daar lang naar moeten zoeken? Ja, Felix is uh, voor ons een uh, bijzondere persoon. We hebben uh, vier management trainees hier in het hotel. Uh, dat zijn onze uh, diamanten, zeggen we ook zo, zo leuk. Je moet ze nog slijpen in die zin. We zorgen ervoor dat we ze ontwikkelen. Dat we ze een stukje leadership mee op hun een, op een weg geven. Nemen jullie veel nieuw personeel aan hier? Ja, wij nemen veel nieuw personeel aan. Ik ben ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de medewerkers. Dat betekent ook dat ik de nieuwe medewerkers per maand ook welkom in het Hotel Aadlon zeg, om het maar zo te noemen. We hebben in 2011 48 extra banen gecreëerd. En we hebben in het jaar 2012 47 extra banen gecreëerd. Dat betekent dat je ook kunt zeggen dat in de laatste twee jaren wij 95 extra banen gecreëerd hebben in het Aadlon. Waarom is het zo moeilijk om mensen te vinden? Ja. Um, het wordt steeds moeilijker goed personeel te vinden in, uh, in Berlijn... omdat in Berlijn ook de, de markt steeds groter wordt in de hotellerie. We hebben een aantal hotels die in 2012 en ook in 2013 uh, de deuren openen... en waardoor natuurlijk ook meer werkgevers op de markt zijn. Um, daartoe komt ook dat veel uh, van de jeugd tegenwoordig gaat studeren... in plaats van het leerlingwezen. Het leerlingwezen is iets heel belangrijks uh, voor de hotellerie. Daar komen onze um, vakpersoneel vandaan... En en het is ook zo dat uh, we hebben onder de, de jeugd, dus onder de 25-jarige uh, mensen en sollicitanten, hebben we er ook heel weinig. Als je Duitsland, Duitsland aankijkt, is gewoon heel weinig jeugd daar dat een baan zoekt. Er dus zijn ja, gewoon veel te weinig jongeren en te weinig kinderen geboren de afgelopen 25 ja. jaar. Ja, ja. ja. Hoe zien ze zich in vielen, vielen jaren? Wat is je grootste traum? Ja, mijn grootste traum is natuurlijk een zo so groot hotel wie dat Kempinski te leiden. De ultieme droom, zegt Felix, is om zo'n hotel te leiden, om hier echt de baas te worden. Gaat dat lukken? Doet hij het goed? Felix doet het heel goed. Felix heeft zijn twaalf maanden erop zitten, om het maar zo te zeggen. En heeft dat met succes afgesloten. En daarom gaat Felix nu vanaf 1 februari voor drie maanden naar Bangkok ook. En als Felix terugkomt, krijgt hij van ons een baan aangeboden. Of we transfereren hem naar een van de 75 hotels die we hebben. Dus we hebben voor Felix zeker definitief een job. En dan is er weer plek voor een nieuwe Felix. Precies, die staat ook al te wachten. Een reportage van Wouter Meijer over de hotelsector in Berlijn. Waar dus veel energie wordt gestoken in het recruteren van goed geschoold personeel. Meer over verder te praten is hier in de studio Aartjan de Geus. Goedemiddag. Goedemiddag. De luisteraar kent u vooral als oud-minister voor het CDA. Jarenlang bent u in het buitenland werkzaam geweest in Parijs in de top van de Oeso En tegenwoordig de baas van de Bertelsmann Stichting in Duitsland. Dat is natuurlijk ook de reden dat u hier bent. Een Duitse denktank, deze Bertelsmann stiefdoen... die zich bezighoudt met zaken op het gebied van politiek, economie en samenleving. Een heel breed verhaal kunnen we over beginnen. Maar laten we beginnen over het verhaal van Felix die we net hoorden in de reportage. Een man die durft te dromen en niet alleen dat. Zijn dromen komen ook gewoon uit. En dat in deze tijd. Ja, in Duitsland eh, en zeker in Berlijn zijn er heel veel kansen. En wat je ziet is dat er niet alleen jonge Duitsers op afkomen... maar ook jonge mensen uit Spanje, uit Oost-Europese landen... en dus ook uit, uit Nederland ook. En eh, ja, in die zin is Ber Berlijn een beetje de, de plaats waar het gebeurt. Maar Berlijn, dat daarmee impliceert, dat, dat geldt natuurlijk niet, niet voor het hele land. Nee, maar het is wel zo dat uh, uh, Zuid-Duitsland uh, ook heel sterk economisch is. En, uh, en ook de, de middenstand in de andere delen van Duitsland zijn ook heel stabiel. Dus eigenlijk is in Duitsland, uh, op dit moment is, is daar goed weer. De werkloosheid gaat omlaag, de huizenprijzen gaan omhoog daar. Er is economische groei en de staatsschuld gaat naar beneden. Dus dat zijn mooie... Dat is een mooi plaatje. Hiep, hip Kunnen we met z'n allen daar naartoe gaan om te gaan werken... maar misschien is het beter om uit te zoeken hoe dat aan komt. Waar ligt dat door? Ja, Duitsland heeft een heel goed en stabiel sociaal systeem. De, de vakbonden en de werkgevers die zorgen ervoor dat in tijden van crisis... Zij zelf opvangen. Als het wat drukker is, werken mensen wat meer. Als het wat minder druk is, werken mensen wat minder. Dus de overheid draagt daar ook aan bij. Door wet op koersarbeid. Dan wordt er een nettoloon voor een, een bepaalde tijd gesubsidieerd. Dat kennen we in Nederland ook. Wat maakt het Duitse systeem dan beter? Uh, nou, dat bestaat al, al wat langer. En het is daar ook uh, iets flexibeler nog. En het is ook verbonden met een inzet... Op het ondernemingsniveau zelf. Dus de, de, de, de werkgever en de werknemer werken ook mee door de arbeidsvoorwaarden dan tijdelijk wat flexibeler te maken. Dat begrijp ik niet. Wat bedoelt u met meer flexibiliteit? Um, nou, dat houdt in dat mensen uh, bijvoorbeeld als ze minder werken, dat dan die tijd en dat geld gespaard wordt en dat dan, dan later eventueel weer ingehaald wordt. Maar de werkgevers en de werknemers dragen daar dus zelf ook duidelijk verantwoordelijkheid. Nou, De WW in Duitsland is een stukje korter... dus de, de prikkel om sneller aan de slag te gaan is ook daar. Nou goed, dit is het stabiele systeem over opleiding... daar werd al even over gesproken in de reportage. Dat is in Duitsland heel belangrijk, met stages enzovoort. Dus jonge mensen komen eigenlijk altijd aan de slag. Dus dat is de sociale kant. Dan is een tweede belangrijk punt voor Duitsland... Is dat Duitsland exporteert... Wereldwijd. De goederen die daar gemaakt worden, die, of het nou kleine schroefjes of grote auto's zijn, die worden wereldwijd worden die afgenomen. Doen we dat in Nederland ook niet? Um, nee, wij zitten met onze export, zijn we iets meer nog op Europa gericht. Net als bijvoorbeeld een land als Frankrijk. En je ziet het mooi aan de auto's, dat, uh, de, de Citroën en de Peugeot, uh, die hebben het heel moeilijk. Maar de, de BMW en de Audi en de Volkswagen, die, nou, die, die verdienen miljarden, vooral in Azië en in Amerika. Uh, maar ook Duitsland blijft natuurlijk niet gespaard. Het is geen paradijs daar. Uh, de Opel-fabriek daar gaat dicht. Het is in Duitsland ook nog zo dat de staatsschuld is nog steeds hoger is als die in Nederland. Dat vergeten we wel eens. Hmm. En de werkloosheid is ook uh, toch nog 6,5 procent. In Nederland is het bijna 7 procent. Dus iets, ietsjes minder. Maar laat ik zeggen, de tendensen in Duitsland zijn goed. Maar het is niet zo dat het daar een paradijs is. Als we dan kijken naar dit jaar, de verwachtingen, in hoeverre kun je wel weer richting dat paradijs wordt, toch Duitsland als groot voorbeeld voor Europa hoopt te kunnen zijn? Ja, wat we zien is dat de Duitse economie uh, dit jaar nog wel gaat groeien. Niet heel hard, maar toch een bescheiden groei. En dat is voor Nederland ongelooflijk belangrijk, want Duitsland is onze eerste handelspartner. Maar het is bijna ook ongelooflijk dat dat gaat gebeuren dit jaar in Duitsland. Ja, Verbaast maar... u dat? Nou ja, wat je, wat je ziet is dat die, de, de Duitse regering... is heel terughoudend met ingrijpen... in de economie is ontzettend zuinig met de staatsschuld. Uh, Duitsland profiteert, gek genoeg, uh, ook enorm van de, van, van de crisis in Europa. In die zin dat de, de lage rente die Duitsland betaalt op de eigen staatsschuld... geeft volgend jaar en dit jaar ook een klein begrotingsoverschot. Dus dat Duitsland goed gaat, uh, verbaast niet... Dat dat, het, dat ook de export de komende jaar de trekker zal blijven, is wel duidelijk. We denken dat, uh, dat die groei in Duitsland door zal zetten. En ook voor de rest van Europa, uh, en zeker ook voor Nederland, nou ja, een, een soort trekpaardfunctie zal hebben. Nou, schetsen we het macro-economische verhaal, het grote verhaal binnen, van Duitsland binnen Europa. U bent nu al sinds, hoe lang bent u nu in Duitsland? Anderhalf jaar. Wat hebt u geleerd in Duitsland, waarvan ze zeggen... Nou, dat, dat maakt Duitsland typisch Duits en daar zouden we wat van kunnen leren. Als je kijkt naar de manier waarop je met die eurocrisis kunt omgaan. Ja, eh, Duitsers zijn wel heel zorgvuldig. Ze, dat zie je in hun bouwstijl, dat zie je in hoe ze de dingen maken. Dat zie je, en dan, daarom duurt het soms lang. Dan denk je wel eens van, nou mensen, we moeten het allemaal zo precies. Maar... De precisie waarin, uh, waarmee, waarmee daar gewerkt wordt, die is erg hoog. En ik denk dat dat uiteindelijk ook aan de duurzaamheid bijdraagt. Tegelijkertijd moet ik zeggen... Uh, in, ja, de bevolkingssamenstelling uh, gaat heel sterk richting vergrijzing. Er worden weinig kinderen geboren, de integratie tussen autochtonen en allochtonen, wat in Nederland een groot thema is... is in Duitsland ook een heel groot thema. Want dat was ook duidelijk in de reportage van Wouter... dat het heel moeilijk is voor mensen onder de 25 jaar... te recruteren voor bijvoorbeeld de hotelsector. Dat, dat ziet u ook echt om u heen als u in Duitsland werkzaam bent? Nou, dat, dat is moeilijk te zien. Want mensen die je ziet, die zijn meestal aan het werk. Um, en er is, in, er is ook daar is een werkloosheid van tussen 6 en 7 procent... De moeilijkheid uh, is er voor uh, toch nog een groot deel van de bevolking van het voormalige Oost-Duitsland. Dat is 25 jaar geleden dat die ongeveer dat die, uh, vereniging kwam. Ja, zo lang alweer, 25 ja, jaar. Maar ja, 22, 23 ja. jaar. Angela Merkel kwam daar vandaan natuurlijk. Ja, is maar straks... daar is een heel groot deel van de bevolking is nog is, is, is dus niet. Uh, aange, aangesloten, zal ik maar zeggen, op de arbeidsmarkt en de groei. Dus daar, daar zie je wel hoge werkloosheidspercentages. Okay. En ook onder de, onder de tweede generatie uh, buitenlandse werknemers... zie je wat hoger en dus de, de problematiek, de thematiek van integratie... die we in Nederland kennen, die, die bestaat er ook. En dat is vooral daarom een enorm thema voor de toekomst voor Duitsland... omdat, de, omdat er zo weinig Duitse kinderen geboren worden... Hmm moet natuurlijk in de toekomst er moet veel meer migratie naar Duitsland komen. En daarom is het zo belangrijk dat de integratie daar ook verder vorm krijgt. En het slotenwoord woord daarbij is zorgvuldigheid. Dat is in ieder geval duidelijk geworden in het paradijs. Zoals we dat af en toe voorschetsen dat Duitsland zou zijn, dat is het dus niet. Ik dank u hartelijk voor uw komst hier eh, naar de studio Aart-Jan de Geus. tegenwoordig de baas van de Bertelsman Stichting en Denktank in Duitsland. Goedemiddag. Gaan we even naar Heerenveen, want daar uh, zijn de mannen inmiddels ook begonnen aan dat NK-Massa uh, uh, sprint. En uh, zijn alweer klaar ook. Zojuist de finish. De gast, ja, he? kort maar krachtig. Hè, twintig uh, rondjes maar. En dat uh, rossen ze er wel doorheen, om er eventjes een term te gebruiken. Arjan Stroetinga is eigenlijk de koning van het marathonrijden op uh, kunstijs. Won dit seizoen al vijf wedstrijden in de KPN-cup. Was in het verleden vier keer... Nederlands kampioen verloor zijn titel dit seizoen aan zijn ploeggenoot Ingmar Berga. Maar wint wel de eerste Nederlandse titel bij de Maastad. Overduidelijk werd prima gegang maakt door zijn ploeggenoot Christian Groeneveld onder andere. En maakt dat perfect af. Arjan Routerga 1. Tweede Garry Ekman, Derde Christian Groeneveld. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Martijn Naas. Nieuwsrubrieken over de hele wereld hebben het over het begrotingsakkoord dat in Amerika is gesloten. Het Duitse journaal zegt het zo. Die langfristige huishoudsproblemen der USA zijn daarmee niet van tisch. Kort gezegd, het Amerikaanse huishoudboekje is nog lang niet op orde. En dan zei Handelsblad, vat het samen onder de kop. VS vallen niet in ravijn, nog niet. En nieuwszender CBS formuleert het zo. Het Amerikaanse congres is niet in de fiscal cliff gevallen, in de begrotingsafgrond dus. Maar Amerika bungelt nog wel steeds met één handje aan het rand. Toch reageren de beurzen positief op het nieuws. En dat is niet zo gek, zegt een beleggingsdeskundige op de BBC. Want Amerikaanse politici moeten inderdaad nog heel wat werk voor zitten. Maar deze grote horde is toch maar mooi genomen. For the moment, this does very much point the in een van de populairste filmpjes op de site van Omroep Brabant gaat over de postcode Kanjer. De prijs van in totaal 40 miljoen euro werd gisteravond verdeeld in Nune. De prijswinnaars gooien het geld niet over de balk, want dat is zonde. Geen vakanties, wij zijn geen vakantie van. Meubels hebben wij al gekocht, dus waarschijnlijk wordt de inrichting van de woonkamer op bepaalde fronten iets luxer als wat we in de planning hadden zitten. Dat geeft eigenlijk al meteen aan dat we toch in ieder geval een jaar of 10, 15 hier zullen blijven wonen, want zolang uh, doen wij altijd uh, met de meubels. Dus pas als de nieuwe meubels zijn versleten... gaat deze kerstvers een miljonair nadenken over verhuizen. BNR Nieuwsradio heeft het over de trends van 2013. Volgens trendwatchers wordt smartfood helemaal hip. Het is afgelopen met de magnetronmaaltijden. Mensen willen weer hun eigen eten verbouwen en koken. Ook hip dit jaar onsystematiseren. Er wordt van alles geregeld waar je eigenlijk geen vat op hebt. En mensen willen weer terug naar, naar het hier en naar het nu en naar elkaar. En die gaan dus aan elkaar geld lenen, gaan met elkaar initiatieven ontplooien. Je hebt natuurlijk die hele kinderopvang wat, wat zo op de schop gaat. Dus dan ga je weer kijken of je bij elkaar kinderen op kan vangen. Uh, als er dan echt helemaal geen studentenkamers zijn... dan ga je kijken of je ergens een oom en een tante hebt... waar je kind uh, kan gaan inwonen als het moet studeren. Een van de meest besproken onderwerpen op Twitter... is de scheiding van Sylvie en Raphaël van der Vaart. Sommige twitteraars klagen omdat de NOS erover bericht. Hoofdredacteur Massagela van de NOS. snapt die kritiek niet, zei hij in het Radio 1-programma van lunch. Ik zie niet zo goed waarom wij daar uh, ons publiek niet over zouden mogen informeren. Nou ja, omdat het uh, een het... privé dingetje is gewoon, toch? Van mensen die uit elkaar zijn. Nou, volgens mij is het geen privé dingetje. Want, zegt Geloof, het gaat om de scheiding van een van de bekendste showbiz-koppels. Dat is het gesprek van de dag. En daar komt nog iets bij, zegt journalist Marianne Zwageman op Radio 1. Als de NOS het niet brengt, is het bijna een soort ontkenning. He, dus als het niet in het NOS-journaal zit, terwijl iedereen het erover heeft... dan denk je, oh, dan is het zeker niet waar. Dus het is bijna hun plicht om het te brengen. Oud... Met de nadruk op oud, NOS-hoofdredacteur Henk van Horen vindt het maar niet. Zij heeft al een nieuwe naam voor zijn voormalige werkgever bedacht. Nederlandse omroepstory. We weren dat boze bronnen of hebben we dit gecheckt? Dit hebben we gecheckt. Ja. Gelukkig. Al het nieuws op onze site. vanzelfsprekend NOS.nl. Tot na zes uur gaan we het hebben over Syrië. Niet te vergeten dat er ook nog steeds een oorlog aan de gang is.